Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de man die vanochtend werd opgepakt in Duitsland... voor het neersteken van twee jonge meisjes. Het is een man van 27 uit Eritrea. Hij viel de meisjes van 13 en 14 aan toen ze richting de schoolbus liepen. Het meisje van 14 overleed aan de verwondingen. Het andere meisje ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Een tegenvaller voor het kabinet. Hun tijdelijke maatregel om te zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen... mag niet van de rechter... Een Syrische vrouw wilde haar gezin over laten komen... maar door die nieuwe regels zou dat niet mogen. Ze stapte naar de rechter en met succes, zegt verslaggever Sander van Hoorn. De opvang van asielzoekers die zou gespreid moeten worden over het hele land. En in ruil daarvoor zou de instroom van nieuwe asielzoekers beperkt worden. Bijvoorbeeld door gezinshereniging moeilijker te maken. Nou, daar lijkt deze rechter hier dus nu een streep door te zetten. Die zegt, allemaal leuk en aardig dat jullie problemen hebben... met de opvang van asielzoekers, maar je hebt je wel aan de Europese wetten en regels te houden. De rechter vindt het belang van de moeder, die met haar kinderen wil worden herenigd, belangrijker dan dat van de staatssecretaris die met de nieuwe regel de problemen bij de opvang van asielzoekers op wil lossen. Schiphol heeft meerdere boeren uitgekocht om vaker te kunnen vliegen, staat in de krant NRC. Het idee is dat als boerenbedrijven stoppen ze geen stikstof meer uitstoten, zodat vliegtuigen dat wel kunnen doen. Zo is er ook stikstofruimte gekocht voor Lelystad Airport dat nog niet eens open is. Het was een goedkoop avondje voor mensen die kaarten hadden voor een concert van Ashake uit in Birmingham. De Nigeriaanse zanger trad op in een zaal daar, maar hij kwam uren te laat. Concertgangers floten hem eerst uit, maar de stemming werd ineens heel vrolijk toen de zanger geld de zaal ingooide. <middels> briefjes van 100 dollar is te zien op Twitter. Dus als je er eentje te pakken kon krijgen, was dat het wachten misschien wel waard. Het weer nog bewolkt met motregen. In Zuid-Limburg kan het wat sneeuwen. Morgen zon, maar ook buien. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog 10 minuten vertraging op de ringweg van Amsterdam. De A10 Zuid richting de A10 West, dus over Amstel en Slotervaart rijdt het langzaam over 7 kilometer. En de A10 Oost richting de A10 Noord tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Noord een kwartier extra. Op de N247 richting Hoorn tussen de A10 bij Amsterdam Noord en Broek en Waterland is het op onthoud ook een kwartier.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 Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 57ste... en tevens laatste uitzending van dit jaar... Van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meeste van jullie wel weten, inmiddels behandel ik elke week een ander thema. En na het horen van de uuropener is het voor velen meteen duidelijk wat het thema van vanavond is. Net zoals vorige week behandel ik de komende twee uur de beste metal covers ooit gemaakt door Metal Bands. Maar ditmaal van veelal klassieke metal nummers. Ik draaide als uuropener de Iron Maiden klassieker Aces High... in een Children of Bottom jasje. Iron Maiden bracht dit nummer uit als tweede single van hun vijfde album... Power Slave, dat verscheen in 1984. Maar veel metal bands vonden het een perfect nummer om te coveren. Niet allen even goed gedaan, maar Arch Enemy deed het met een intense versie... voor de Japanse tributealbum Maiden Tribute. Children of Bottom deed het dus in 2008 voor hun album... Skeletons in the Closet, maar het nummer verscheen ook op het Iron Maiden tribute album uh, Tribute to the Beast. Ace is High beschrijft een luchtgevecht vanuit het standpunt van een vliegende ace-bommenwerper. Dankzij de tekst en de snelle stijl wordt het nummer vaak geassocieerd met oorlog, zoals meerdere nummers van Iron Maiden daarover gaan. Misschien wel de raarste cover in de rock'n'roll geschiedenis vond plaats toen Tori Amos Raining Blood coverde voor haar studioalbum Strange Little Girls. Kerry King heeft zelf gezegd dat de leden van Slayer de Tory Amos-versie... niet zouden herkennen als zij die voor hun neus zouden spelen. Als ze niet zouden weten dat zij hun nummer kofferden. Maar gelukkig ga ik die niet draaien vanavond. Even op een uh, verkeerd been gezet. En heeft de Poolse death metal band Vader er in 1994... wel een veel vettere versie van gemaakt die ze vast en zeker wel herkennen. En na nou, de heerlijke typische Vader-versie van Slayers klassieke treasure, Rain in Blood, draait de Judas Priest klassieker Living After Midnight van de mannen van Disturbed. Zij deiden dat als tribute voor Judas Priest dankzij de Metal Hammers tribute to British Steel verzamelaar. Maar het verscheen ook op hun eigen compilatie The Lost Children dat in 2011 uitgebracht werd. Iron Maiden is een veel gecoverde band door met name metalartisten en we hoorden aan het begin natuurlijk van het programma al Aces High, maar hun grootste hit en een van de beste metalplaten ooit gemaakt, Hello to Be Thy Name, is zelfs een van de meest gecoverde nummers ooit en werd onder andere gedaan door Cradle of Filth, Machine Head die je zo gaat horen, Dream Theater en Iced Earth. Ik koos natuurlijk voor de versie van Machine Head die uitkwam op het album The Blackening uit 2007. Komt ie. was skill switch engaged met hun koffer van Dio's grootste hit Holy Diver aansluitend op Machine Heads met Hallowed Be Thy Name van de Maiden natuurlijk. Killswitch Engage coverde het nummer voor de compilatie... High Voltage, A Brief History of Rock van Kerrang Magazine. Het nummer werd later opnieuw uitgebracht voor de speciale editie van het album As Daylight Dies. Een live versie van het nummer staat ook op de speciale editie van hun album Killswitch Engage uit 2009. Waarna het nummer in 2014 opnieuw werd uitgebracht op het verzamelalbum getiteld Ronnie James Dio This Is Your Life. Ook Britse heavy metal agendas Judas Priest... waren van grote invloed op hedendaagse metal bands. En daarom werden er ook veel koffers van gemaakt van hun repertoire. Vaak ook als eerbetoon aan deze invloedrijke bands. De death metal pioniers, Death coverde de priest-klassieker Painkiller van hun gelijknamige album uit 1990... voor hun zevende en laatste studioalbum The Sound of Perseverance uit 1998. Drie jaar later stierf frontman Chuck Skuldiner... als gevolg van een aan hersenkanker gerelateerde problemen. En ging death vervolgens uit elkaar. week had ik nog de Bob Seger klassieker Turn the Page door Metallica gedraaid. Maar nu draaide ik de Diamond Head klassieker Mi Evil? Yes I Am van ze. Ook van hun coveralbum Garage Inc. Diamond Head was een Britse heavy metal band die een grote invloed had op Metallica. Die dit nummer in 1984 opnam. Woede en paranoia zijn gemeenschappelijke thema's voor zowel Metallica als Diamond Head. En dit nummer heeft veel van beide. Het gaat over een man die wraak zoekt en zich afvraagt of hij slecht is... nadat hij zijn moeder verbrandt wegens hekserij. Terwijl Metallica alle bekendheid verwierf... door dit nummer te coveren... toen ze het uitbrachten als een bekant van hun single Creeping Death... heeft Diamond Head verklaard dat ze gevleid zijn door deze cover... en het geld dat ze hebben verdiend... met door Metallica betaalde royalties... wat een rol heeft gespeeld bij het draaiende houden van de band. Maar zoals eerder gezegd is Iron Maiden natuurlijk een populaire band... om nummers van te coveren... en ook het volgende nummer is van origine van deze heavy metal legendes. Maar ditmaal in een trash metal jasje gestoken door de Duitsers van Creator. Ook Iced Earth brachten hun versie uit in 2001... voor het Iron Maiden tribute album Tribute to the Gods. The Number of the Beast is naast eerder gedraaide Hallowed Be Thy Name... Een, een van de grootste hits en beiden te vinden op het album... The Number of the Beast natuurlijk, uit 1982. De Creator-uitvoering werd uitgebracht op hun EP Violence Unleashed... dat voor het 14e album Gods of Violence uitkwam... I left alone Ik Motorhead cover hadden we vanavond nog niet eerder gehad. Maar daar brachten de Braziliaanse treasures van Sepultura verandering in... met hun cover van Orgasmatron. En ook mooi moment om dit nummer te draaien... nu Brazilië gewonnen heeft van Zuid-Korea met 4-1. Net afgelopen, dus een mooie timing, dacht ik zo. En ook de Noorse black metal band Satyricon... deed hun versie van Orgasmatron. Het origineel vinden we op het gelijknamige Motorhead album uit 1986... Dit nummer gaat over menselijke vernietiging. Het eerste deel gaat over hoe religie in haar naam... verkrachting en marteling tot stand brengt. Het tweede deel gaat over hoe heersers en politici... altijd tegen het volk liegen. En het laatste deel gaat over hoe oorlog veel mensen het leven kost. Dit nummer gaat ook over hoe religie, politiek en oorlog... worden gedreven door dezelfde kracht... Het verlangen naar macht over de mensen. Nog altijd zeer actueel. Voor het eerste uur er weer op zit... en ik het tweede uur vrolijk verder ga met heerlijke metalklassiekers. In een nieuw en ander jasje ga ik eruit met de Black Sabbath-klassieker Paranoid... gedaan door Dave Mustaine Co. Van Megadeth natuurlijk. Dit deden ze voor het tribute-album Nativity in Black in 1994, waarvan heel veel metalbands hun nummers verleenden. Maar er verscheen ook een jaar later op hun verzamel-EP Hidden Treasures, dat ook koffers bevatte van de Sex Pistols en Alice Cooper. Nou, dan zie ik jullie straks of dan horen jullie mij straks weer in het tweede uur. Ik hoop dat jullie vast genoten hebben van het eerste uur. Ik ben daar straks weer na het nieuws van 10 uur. En ik wens jullie voor degenen die niet verder luisteren alvast een fijne avond verder toe. En bedankt voor het luisteren en voor degenen die blijven hangen en luisteren heel graag tot straks. En na tien uur komt hij met Megadeth met Paranoid?